Nieuws. 7 uur. De verdachte die iets te maken zou hebben met de dood van een jongen in Nijmegen is vrijgelaten. De jongen was volgens regionale media 16 jaar en kwam om bij een vuurwerkongeluk. Het onderzoek duurt nog wel even, zegt de politie. Er wordt onder meer gekeken of er anderen dan de verdachte bij betrokken waren. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat de lichamen van de slachtoffers... van de brand in Zwitserland worden vrijgegeven. Het duurt nog een tijdje voordat iedereen geïdentificeerd is, zegt de politie. Bij de brand in een bar zijn zeker 40 mensen omgekomen. Er zouden er 16 uit Italië komen. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Rusland zegt bewijs te hebben dat Oekraïne een huis van president Poetin heeft aangevallen. Er zou informatie uit een neergehaalde drone zijn gehaald. Amerikaanse media zeggen dat de CIA heeft vastgesteld dat Oekraïne Poetin of zijn huizen niet heeft aangevallen. Oekraïne waarschuwt dat Rusland het vredesproces probeert te dwarsbomen. En schaatser Joy Beunen krijgt niet alsnog een kans een Olympische medaille te halen op de 1500 meter. De wereldkampioenen won op die afstand alle wedstrijden waaraan ze meedeed dit seizoen. Maar kwalificeerde zich niet op het moment dat het moest. Dat deden drie anderen wel en die hebben volgens schaatsbond KNSB ook kans op een medaille. Er vallen wat buien en later vanavond en vannacht wordt dat natte sneeuw. Die winterse buien trekken morgen overdag, ook over het land. En soms blijft de sneeuw liggen. Het wordt 2 tot 5 graden. Dat was het nieuws op 538. Dan het verkeerde de met rustig op de wegen, geen vertragingen en ook geen controles.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 Ja, van ah, dan ga ik ook nog even een keertje eroverheen hoor. Happy New Year met nu Ellen Walker. Ja. wens je een fantastisch 2026! Ik nog in je I in love with you. Nou, zoals je misschien al hebt gehoord, klink ik een beetje alsof ik constant uh, op... zeg maar zo mijn neus dicht haal. Weet je wel? Een oh, snot verkouden. Ja, de dagen tussen kerst en na het nieuw was ik sowieso al ziek geweest. En dan, ja, helpt vuurwerk afsteken in je glitterjurken zonder jas. Niet echt, zeg maar. Um, mocht jij ook deze dagen met een snotdoek rondlopen... hier wat noodzakelijke survival tips tegen die verkoudheid die nu heerst. Eén is sowieso hydrateer jezelf alsof je een soort kameel bent. Ja, echt water, thee, soep, bouillon. Alles wat nat is, helpt. Ehm... Um, twee is uh, neuspray is top maar wel met mate hè? anders zit je straks in een soort van uh, olievin afkicktechniek. ik ben uh, zelf trouwens altijd echt dol op die neuspray met de menthol erin. Katie, die werkt echt super. Heerlijk. Alsof je een soort sauna hebt gepakt meteen. Uh, drie is, neem even zo'n uh, zakje citro San. Doe dit dan wel echt als je ook echt uh, koortsig bent. Dat is echt wonderspul. Dat heeft me echt door deze dagen heen geholpen. Echt, kan je gewoon bij uh, de drogist halen. Groen zakje, zit ook vitamine C in. Is echt waanzinnig. En vier, misschien wel de belangrijkste: slaap. Ja, want hoe meer je rust, hoe sneller je lichaam uh, zijn eigen half de party opruimt. En dat is wel een beetje wat we willen, toch? Nou snotderend het nieuwe jaar in met nu de nieuwe set I'm op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia en samen vieren we de eerste dag van 2026 met nu Ed Sheeran. After the after party, we took a bottle and a fight back to us. Mm. Six shots don't lead to sorry. We know how it's gonna end, but why did it start?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 Voor de boek!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 Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water op Radio 538. Ja, de tip tegen je nieuwjaarskater. Het is 1 januari, de dag dat half Nederland verandert in een soort bankburrito. Tekentje, hoe die lege blik in die ogen. En bij elk geluid denk je... waarom is de wereld zo hard tegen me? Ah, Oké, okay. hoe overleef je dan uiteindelijk die nieuwjaarskater het beste? Nou, gewoon de basic tips. Zoals even wat uh, frisse lucht uh, halen buiten. Ook al is het echt een bokkenweer. Er is hier net een heel veel soort wolkenbreuk geweest. Opeens kwam het met bakken uit de lucht. Ik zal wel even je plu meenemen dan. Um, eten, waar je zin in hebt, hè? Wees niet te streng voor jezelf. Even lekker zo'n vette hap. Doet wonderen. Alleen ik hoorde dus deze tip voorbij komen van een van mijn vriendinnen. Ja, dit, moet, dit, dit klinkt zo vies dat het misschien wel werkt. Augurkensap drinken. Schijnt echt waanzinnig te werken tegen een kater. Dus niet de augurken, want dat, dat, dat is heerlijk. Ik hou van augurken. Maar echt dat sap zo met een zeefje. En dan in zo'n glaszoen, een rietje erin. Weet je wel. Zo'n palmboompje erin. Maak je nog een beetje gezellig voor jezelf. Het ja, komt omdat je zo uitgedroogd bent. En dat zout van die augurkensap. Die houdt je lichaam uh, ja, weer een beetje in stand. En houdt dat vocht ook weer beter vast. Dus nou, ik ben benieuwd. Durf je het aan? Laat het even weten. Of het uh, echt werkt. Of dat het gewoon een gore uitdaging is. Ja. 5, 3, 8. Favorite. Hoor horen nu eerst nieuws. Uh, Taylor Swift. Dit is Open Light. Weet je wat een vriend van mij gisteren is overkomen? Ja, we wilden pizza's bestellen. We waren met een man of twintig. Nou, reken maar uit. Weet je wel, wat kost een pizza, pizza tegenwoordig? Echt wel 15 euro of zo? 20 keer 15. Oeh, dat is een moeilijke rekensom op een brakke dag. Nou, rond de 300 euro kost dat tegenwoordig? Ja, dat dus vind ik veel geld. Alleen, de bestelling stond nog op het adres van zijn ex. Ja, het was... Onmogelijk meer om dat bedrijf te bereiken. Dat was ergens in Amsterdam een lokaal pizzahutje. Ojojojoj, ja, hij heeft uh, trouwens niet eens een bedankje gekregen van haar. Weet je wel, gewoon even: thanks. Thanks voor het eten. Respectloos. Nou, zij kreeg de pizza, hij kreeg de rekening. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Ja, naar dit soort verhalen zijn we toch wel een beetje op zoek, hoor. Die ongelukkige, gekke, uh, bizarre, misschien wel lieve, emotionele verhalen. Als je je bonnetje hebt bewaard, kun je hem insturen. Heel simpel, via 538.nl. Vanaf 19 januari gaan we weer uh, allemaal rekeningen betalen... in Hier met je rekening op Radio 538. Dus stuur je bonnetje in via 538.nl. Hoor nu Kelvin Calvin, Harrison, Sam Smith en Promises. How don't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 2026 Minuutje lopen in online zeven, bekende route, bekend terrein. Maar ik zweer dat dit de laatste keer zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik ben week met de eerste trein. Ja, ik zweer dat het de laatste keer zal zijn. Zeg maar dat er nooit iets veranderd is, dat jij niet zandert. Kent. Zeg maar dat jij me nog steeds nodig hebt Dat ik de waarde ben Ik wil dat je leert. Het is dus goed dat dit niet echt bestaat, maar. Maar als jij me nog steeds nodig hebt, als ik waarde ben, dat dit de ware dag, wil je liegt. alsjeblieft, alsjeblieft. Fasting. Ja. ja, dat betekent eigenlijk. De... Oh, <laughs> ik had nogal uh, moeite met dit woord, dus mijn uh, producer, Jake, die uh, bevestigt even dat, ik de, dat dit een goede uitspraak was. Dat is dus dat je um, alleen mag eten tussen 12 en 8 uur s'avonds. Knetter gek. Maar werkt het nou ook echt? Dat antwoord hoor je zo meteen. Oké, okay, team, nog even snel over de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor.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 Altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl. 58 nieuws 8 uur. De mensen die in de buurt van de verwoeste Vondelkerk in Amsterdam wonen, kunnen weer terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio is de omgeving opgeruimd. Zo zijn er roet- en asdeeltjes weggehaald. De brand is volgens omwonenden veroorzaakt door vuurwerk. De politie onderzoekt verschillende scenario's. Premier Dick Schoof heeft de president van Zwitserland gecondoleerd. na de brand in een bar waarbij ongeveer 40 mensen omkwamen. Het zijn vooral jongeren. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, nabestaanden en het Zwitserse volk, schrijft Schoof op X. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het de komende dagen glad kan worden, ook al wordt er gestrooid. Er is minder verkeer door de vakantie, maar daardoor wordt de kans op gladheid groter. Het zout wordt namelijk minder goed ingereden en dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zegt Rijkswaterstaat. Italiaanse pastabedrijven zijn opgelucht dat Amerika voorgestelde importheffingen sterk verlaagt. Pasta dreigt in Amerika twee keer zo duur te worden, maar nu blijft het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 het verkeer door Vitsmeister met rustig op de WGG-vertragingen. Wel en een controle op de A4 Schiedam richting Delft bij Schip 57,7. De A16 door de richting Breda bij Moerdijk 45,8. En de A27 Breda richting Gorkum bij Oosterhout op de rem bij 12,5.